11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De overname van KPN door Amerika Mobiel is onzeker geworden. Een stichting die de belangen van KPN moet beschermen... wil de overname voorlopig blokkeren. Volgens de stichting is de houding van de Mexicanen vijandelijk... omdat ze niet met KPN over de overname hebben overlegd. De stichting werd in 1994 bij de privatisering van KPN opgericht... onder de naam Stichting Behoud KPN... Ze maakt nu gebruik van haar recht om een grote hoeveelheid preferente aandelen te verwerven... waarmee de overname kan worden tegengehouden. Morgenochtend geeft de stichting een persconferentie. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN zijn het weer niet eens geworden over Syrië. De bijeenkomst in New York duurde minder dan een uur. Waarover precies is gepraat is onduidelijk, maar een van de diplomaten zei tegen de BBC... dat de standpunten ver uit elkaar blijven liggen. Vanmiddag gaf de Britse regering documenten vrij van de inlichtingendiensten... waarin staat dat de Syrische regering vrijwel zeker chemische wapens heeft gebruikt in Damascus. Premier Cameron zei daarna in het Lagerhuis dat daarover nooit 100% zekerheid zal bestaan. Hij pleit voor militair ingrijpen in Syrië... omdat president Assad anders een vrijbrief heeft om nog meer oorlogsmisdaden te plegen. Oppositiepartij Labour is nog niet overtuigd en wil eerst meer bewijzen zien. Het Witte Huis heeft gezegd dat een eventuele aanval op Syrië... niet te vergelijken zal zijn met de oorlog in Irak. De operatie zou zeer beperkt zijn en geen open einde hebben. Bij prins Bernhard junior is een vorm van lymfklierkanker vastgesteld. Het gaat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst om de variant non-Hodgkin-lymfoom. De ziekte zal Bernhard voorlopig belemmeren in zijn dagelijks functioneren, zegt de RVD. De 43-jarige Bernhard is de tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.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 Feyenoord is vrijwel zeker uitgeschakeld in de Europa League. De Rotterdammers verloren thuis met 1-2 van Kuban Krasnodar uit Rusland. Feyenoord heeft nog een klein sprankje hoop. Morgen wordt uit alle verliezers één ploeg getrokken... die toch doorgaat in de Europa League. Dat heeft te maken met de schorsing van Venerbahce. De wedstrijd tussen AZ en Atromitos werd vanavond na een uur gestaakt... door een brandje in een skybox. Dat duel wordt morgenochtend om 11 uur hervat. Het weer. Vannacht kans op mist. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgen begint zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Smiddags vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Zaterdag vallen er in het hele land buien. Dit was het NOS Journaal.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 Nou, we helpen ze bijvoorbeeld bij het opzetten van een vestiging. Gewoon in de Nederlands. Thuis in Nederland, thuis in de wereld. Kijk op rabobank.nl internationaal. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook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 Goedenavond, welkom bij dit donderdagse oog... waarin we het proces op weg naar mogelijk ingrijpen in Syrië blijven volgen. De Tweede Kamer debatteerde vanmiddag en het Engelse lagerhuis vanavond. Peter Oskam was daar niet bij, want hij is justitiewoordvoerder voor de CDA-fractie... maar hij is wel het politieke talent dat we vanavond uitzwaaien. K. Schippers zwaait zijn, maar dat denk ik twee beste vrienden uit. De dichter G. Brans en schrijver J. Bernleff overleden vorig jaar kort na elkaar. Ze zijn onontkoombaar aanwezig in de verhalenbundel Voor Jou, die morgen verschijnt. En Freek de Jonge wordt morgen 69 en dus komt hij naar zichzelf zwaaien hier vanavond. En dat dan muzikaal. Dat en de vraag waarom Israëlische militairen niet mogen dansen met Palestijnen, vult dit oog na onze overzichten van nieuws van morgen en vandaag. Donderdag 29 augustus. Tussen droom en daad staan wetten in de weg. En blijkbaar ook het Britse parlement. Orde! Orde! Want premier Cameron wilde snel en beslissend toeslaan in Syrië. Het regime van Assad straffen voor het gebruik van chemische wapens. Het bewijs is niet sluitend, zegt hij. Maar het klinkt als een eend, het loopt als een eend... en dan is de kans groot dat het een eend is. Maar de geest van 2003 dolde vandaag door het Lagerhuis... toen de onfortuinlijke beslissing om een avontuur aan te gaan in Irak werd genomen... met alle gevolgen van dien... Voorzichtigheid is geboden, zegt oppositieleider Mildebend. Eerst sluitend bewijs dan pas straffen. Evidence should decision, not decision En bovenal moet er een internationale consensus zijn om aan te vallen. De VN die in 2003 zo snel gepasseerd werd, moet wel degelijk een rol spelen. The UN is not some inconvenient sideshow. En and we don't want to engineer a moment. Instead we want to adhere to the principles of international law. En zo denkt het Nederlandse parlement er ook over. De meerderheid in de Tweede Kamer wil eerst een duidelijk oordeel van de VW, VN wapeninspecteurs of chemische wapens zijn gebruikt en door wie. Tot het moment dat alle feiten op tafel liggen is besluitvorming of steun aan een vroegtijdige actie door anderen voor mijn fractie een no-go. En die fractie is de Partij van de Arbeid-fractie. Dezelfde partij waartoe ook minister van Buitenlandse Zaken Timmermans behoort. En ook hij zou het liefst sluitend bewijs en een stevige opdracht van de VN zien. Voor de Nederlandse regering blijft het zoeken naar een volkrechtelijk volkrecht, uh, mandaat prioritair. Coalitiepartner VVD ziet ook graag bewijs. Maar zonder de VN mag een aanval wat hen betreft best doorgaan. Er zijn momenten dat je als politiek moet durven opstaan voor een norm... die je als een ondergrens van je eigen menselijke beschaving hebt geformuleerd. Maar iedereen lijkt het erover eens dat de wapeninspecteurs eerst werk moeten afmaken. En zo komt het dat de geplande snelle aanval nog even op zich laat wachten. De VN-inspecteurs moeten eerst verslag uitbrengen... en volgens secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN kan dat nog even duren. They will continue investigation activities until tomorrow, Friday... Uh, en out komen uit Syrië a een zaterdagmorgen. Dan heeft de Amerikaanse president Obama gevraagd... in ieder geval tot zaterdag te wachten. Hij, die lijkt genegen dat ook te doen. Niet in de minste plaats, omdat het Amerikaanse congres... ook niet onverdeeld blij is met een snelle aanval zonder keihard bewijzen. Maar uitstel betekent zeker geen afstel. We do moeten ervoor zorgen dat wanneer... De kans is overigens groot dat de aanval alsnog gaat plaatsvinden zonder VN-mandaat. Rusland en China zijn nog steeds niet van plan ingrijpen te steunen. Ondertussen gaat het verdere leven ook door en wordt dat soms weer iets ongewoner. In Leiden begon vandaag een proef met betalen via je mobiel. Gewoon je telefoon tegen een apparaatje houden en afrekenen. Het muntgeld zit banken namelijk in de weg. Wij willen graag dat cashbetalingen uh, uh, verminderen. En met deze manier van betalen gaat het makkelijker en is het ook goedkoper voor de winkelieren. Makkelijker voor de banken en voor de winkelier, maar of dat ook zo is voor de klant... die mag namelijk de juiste telefoon aanschaffen met de juiste provider en de juiste app. Ja, nou wil ik het zelf ook nog even testen, maar goed, dan moet ik een telefoon gebruiken. Mag ik die van u even lenen? U kunt die van mij gebruiken om uh, een afrekening te doen. U werkt bij welke bank? Ik werk bij de Rabobank. Genoeg saldo? Ik heb voldoende saldo. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dat vanmorgen staat in de krant van die dag en die is gelezen door Helene Ekker. Kadaver discipline bij PvdA-fractie. Onder die kop schrijft de Telegraaf... dat fractievergaderingen van de Partij van de Arbeid... op band worden opgenomen. Morrende Kamerleden worden later met hun eerdere uitspraken geconfronteerd... in een poging ze weer in het gareel te krijgen, schrijft de krant. Op basis van kringen rond de fractie. De zes Kamerleden die tegen strafbaarstelling van illegaliteit zijn... werden onlangs geconfronteerd met zo'n bandopname. De opname was in november gemaakt tijdens de vergadering... waarin groen licht gegeven werd voor het regeerakkoord. Zo moest duidelijk. Al dus de Telegraaf dat de zes destijds zwegen als het graf toen de strafbaarstelling besproken werd. Kamerleden bleken verrast, zo schrijft de krant, dat de leider van de zelfbenoemde debatpartij stalinistische trekjes vertoont om de fractie eensgezind achter de coalitiekoers te krijgen. De woordvoerder van partijleider Samson zegt dat die fractievergaderingen van de Partij van Arbeid al jaren worden opgenomen. Het zijn onze notulen, zegt ze. Wat daar verder mee gebeurt, ga ik niet zeggen. Sterke groei werkende 65-plussers, schrijft Trouw. In de afgelopen tien jaar is hun aantal meer dan verdubbeld... blijkt uit CBS-cijfers. Begrijpelijk, want elk jaar dat je korter werkt... kost het je 8% van je pensioen. Ook de uitzendmarkt voor ouderen groeit. Er zijn al 93 uitzendbureaus speciaal voor 65-plussers. Ouderen zijn zeer flexibel en werken vaak part-time... zegt een woordvoerder van een van die bureaus. Ze zijn hoogleraar, interimmanager, huismeester projectleider, eigenlijk van alles. Wie de hele dag nadenkt over geldzorgen... heeft weinig ruimte in zijn hoofd voor andere dingen. Op die manier vermindert armoede het vermogen om na te denken. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek... waar het Nederlandse Dagblad morgen over schrijft. Het leek zo simpel, de relatie tussen armoede en verstandelijke vermogens. Wie niet zo slim is, verdient minder geld en is vaker arm. Maar het nieuwe onderzoek laat zien dat dit lang niet het hele verhaal is. En Het onderzoek werd vandaag gepubliceerd in Science. De Telegraaf schrijft over een nieuwe behandeling voor diabetici met pijnklachten. Een op de zes diabetici van de 1 miljoen patiënten in Nederland... heeft naast zijn suikerziekte ook last van pijn... veroorzaakt door het afwijkend functioneren van zenuwuiteinden. Bij de nieuwe behandeling wordt het ruggenmerg gestimuleerd met elektrische pulsen. En die behandeling is zo effectief dat de pijn er nauwelijks meer is. Of het om een hype in de Oosterse geneeskunde gaat... of om het verfraaien van Westerse tuinen... Niemand weet waarom op grote schaal in de Nederlandse bossen zogenoemde tonderzwammen worden gestolen. Keiharde tot 25 centimeter grote paddenstoelen in de vorm van een paardenhoef. Ze groeien tientallen jaren op oude beuken en berken tot zeven meter hoogte. Om ze te pakken, vertelt een boswachter in de Volkskrant, is een bijl of een heel groot mes nodig en een ladder. Dat wijst op een georganiseerde rooftocht. Het is doodzonde. Die zwammen geven zo'n oude beuk een sprookjesachtige allure. En staatsbosbeheer denkt dat er deze zomer uit de bossen op de Veluwe al zo'n duizend tonderswammen zijn verdwenen. Meerdere keren werden Aziaten betrapt die met hamer en beitel de zwammen probeerden los te maken. Maar volgens kenners speelt de zwam geen rol in de oosterse geneeskunde. Wel in de westerse alternatieve geneeswijze. Zo wordt een extract uit de zwam aangeboden als wondermiddel voor van alles en nog wat. Van q tot depressie.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 see. Het Britse lagerhuis vergadert vanavond over een motie over Syrië. Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Hoe ver is dat debat op dit moment? Want er zou naar een stemming toegewerkt worden, begrijp ik. Ja, dat de debat is juist afgelopen. En de lagerhuisleden hebben zich nu verzameld in de 'ja' en Nee-lobby's. En daar brengen ze dus een stem uit. En uh, ja, over enkele ogenblikken, dat wordt verwacht... binnen de komende vijftien minuten wellicht... zullen die stemmen geteld worden en dan bekend gemaakt worden... Door de Speaker of the House, de voorzitter van het Lagerhuis. Nou, we gaan kijken of we die stemming, uh, die uitslag dan nog in dit gesprek mee kunnen nemen. Jij kijkt met een half oog, uh, neem ik aan, naar uh, wat ja. daar gebeurt. Uh, waar ging het precies over vanavond in het Britse parlement? Ja, eigenlijk ging het nergens meer over, want aanvankelijk, dat was de bedoeling... ging het over een motie over militair ingrijpen, ja of nee. Maar gisteren, onder druk van de oppositie, heeft de regering die motie moeten afzwakken. In feite ging het over een stemming over militair ingrijpen in principe... zoals het uh, netjes genoemd werd. Maar in die motie werd ook meteen gezegd dat de regering pas een besluit neemt... als uh, de diplomatieke routes via de VN zijn bewandeld... als de VN-wapeninspecteurs hun bevindingen gepresenteerd... Hebben. Dan pas volgt er een tweede definitieve stemming. En dat is de echt belangrijke stemming. En die gaat waarschijnlijk pas volgende week plaatsvinden in het Lagerhuis. En dat gaat dus over militaire interventie, ja of nee. En vanwaar uh, ligt de terugtocht van uh, de regering Cameron? Toch iets minder hoog ingezet uh, dan, dan eerder. En als het nergens over ging, was het dan nog wel een beetje een debat vandaag? Nou ja, het was wel een debat vandaag, maar sommige parlementariërs vroegen zich vandaag openlijk af waarom zijn we vervroegd teruggekomen van het zomerreces, waarom hmm. hadden we dit niet gewoon komende maandag kunnen doen um, Cameron heeft zich echt verkeken op het verzet binnen het lagerhuis, binnen zijn eigen partij is er twijfel, binnen uh, de coalitiepartner de liberaal-democraat is er twijfel en vooral dus bij Labour en dat heeft natuurlijk te maken uh, met de oorlog in Irak, vooral bij Labour, een van de parlementariërs zei het ook vandaag in het debat, daar heb ik nog de littekens op mijn rug aan overgehouden. Uh, iedereen is niet vergeten hoe dat ging in de aanloop naar die oorlog in Irak. Ook toen was er een debat en veel parlementariërs hebben daar een bittere nasmaak aan overgehouden, omdat ze zich misleid voelden door Tony Blair. Want, zo zei Tony Blair, er is overtuigend bewijs dat Irak massa-vernietigingswapens had. Nou, ja. Achteraf bleek dat een leugen. Vandaar dat de regering zich nu ook veel voorzichtiger opstelt... in de bewoordingen. Ze zeggen dat het hoogstwaarschijnlijk is... dat de Syrische regering um, verantwoordelijk was voor die gifgasaanval. En dat is alleen maar te verklaren die bewoordingen... Uh, vanwege de oorlog in Irak en dat debat van tien jaar geleden. Ja, want uh, ik lees wel de hele dag vandaag al op teletext... dat de Britse regering met bewijzen komt. Wat, uh, wat houden die dan in? Nou, we kregen vandaag van Cameron in de ochtend uh, drie A4'tjes. En dat waren de conclusies van de Britse geheime diensten. Uh, en die baseren op, op het bewijs dat ze verzameld hebben... concluderen ze dat het dus inderdaad hoogstwaarschijnlijk is... dat de Syrische regering verantwoordelijk is... Wat is dat bewijs? Nou, als je door die drie velletjes bladert... dan krijg je echt de indruk, dat het, uh, vooral het bewijs is... dat wij met z'n allen al lang gezien hebben. Namelijk de vele tientallen uh, video's, filmpjes... die door ooggetuigen in uh, Damascus vorige week op het internet zijn gezet. Verder leunt de regering heel zwaar... en de inlichtingendiensten heel zwaar op de redenering... dat de Syrische oppositie niet in staat is... om een dergelijke aanval uit te voeren. En dus moet het de Syrische regering gedaan hebben. Mm. Eén keer noemen ze highly uh, ...highly sensitive evidence, hoogst gevoelig bewijsmateriaal... ...dat dit ook zou bewijzen. Maar daar staat dan niet bij wat, dat is. Is dat hmm. wat is de inhoud van dat bewijsmateriaal. Hmm. En dat verklaart ook wel een beetje waarom het heel moeilijk was voor de regering... Ja. ...om de twijfelaars vandaag over de streep te trekken. Ja. In Den Haag onze uh, Haagse verslaggever Joost Vullings. Goedenavond Joost. Ja, hallo Chris. Daar was namelijk vandaag ook een debat over militair ingrijpen uh, in Syrië. De positie van de Nederlandse regering was van het begin af aan ander dan die van de, anders dan die van de Engelsen. Want Timmermans heeft steeds gezegd, we, we moeten wachten op de VN. Was het ook een heel ander debat hier? Ja, het was, het was een debat waar inderdaad ook, ook in Nederland kwamen de parlementariërs uh, uh, terug van, van reces, uh, Ja, Om eens te kijken van, oké, okay, we kennen de positie van de Nederlandse regering. Maar goed, wat zijn de opties? Wat zijn de scenario's en dat dus de Kamerleden de partijen aan elkaar konden vragen waar ze precies uh, stonden. Maar goed, op zich zijn de standpunten wel bekend. Maar de, de nuances werden wel zichtbaar in het debat. En wat waren die nuances? Nou ja, goed, kijk, we weten natuurlijk dat de SP en de PVV verwerpen iedere vorm van, van, van ingrijpen in Syrië. Maar het is natuurlijk wel interessant, uh, uh, uh, uh, iedere partij in Nederland zegt van we moeten het bewijs hebben. Het liefste hmm. via die VN-onderzoekers. Het kan ook zijn dat Groot-Brittannië of de Verenigde Staten bewijs hebben. Maar dan moeten ze dat met ons delen en dan moeten we dat kunnen verifiëren. Dat, dat willen alle partijen. Nou ja, stel dat dat bewijs er komt en ook zeer overtuigend is. Ja, ja dan gaat het natuurlijk naar de Veiligheidsraad. En ja, de grote kans dat de Russen zeggen... ja, wij, wij blokkeren een, een militair ingrijpen in Syrië. En dan krijg je natuurlijk een hele lastige situatie... want dan is er geen volkenrechtelijk mandaat. En wat doen we dan? Ja. En dan zie je dat alle partijen denken... nou, daar willen we nog even niet over denken. dat gaan we pas wat over zeggen als die situatie daar is. En de enige partij uit het brede midden dat een, een aanval niet afwijst... is de VVD. En nee. Ante broeken zei van ja, kijk, op dat moment kom je toch op een punt van ondanks dat er geen mandaat is, dit is zo ernstig, dan moet je toch wellicht het besluit nemen om in te grijpen. En de VVD is in ieder ja. geval bereid zo'n besluit te steunen. Ja, en ik zag minister Timmermans uh, net even in een verslagje op televisie en die, die deed toch ook wel erg veel moeite om te zeggen van ja, en volkenrechtelijk... Kan dat dan ook eigenlijk wel, als dat bewijs er is? Hè? Ja, hij maakt een soort onderscheid tussen legaal... en dat is dan echt afgestempeld door de VN. Nou, dan, dan zit het helemaal snor, dan mag je gewoon eh, aanvallen. Maar er zijn situaties waarin het dus niet legaal is, maar wel legitiem. Ja, het is een beetje, een beetje ingewikkeld. Maar hij schetst een situatie, om het concreet te maken... Hij zegt, stel, er is één land in de wereld dat doet iets heel ernstigs. Nou, neem Syrië met gifgas. Maar in de Veiligheidsraad is er altijd één land... dat om welke reden dan ook ingrijpen tegenhoudt. Ja, dan komt er toch een punt dat je vindt met de rest van de wereld van ja, maar wat daar gebeurt is zo ernstig. en Daar moeten we wat aan doen. Ja, ja. En dat kan dan ingrijpen legitimeren. Ja, Arjan van der Horst, hoe, hoe ligt dat in het Engelse parlement? Want daar wordt dus dan volgende week gestemd, nadat de uh, rapporteurs van uh, de, de, de VN uh, terug zijn uit Syrië. Maar uh, wordt wo daar ook de mogelijkheid opengehouden om zonder de VN uh, wel met instemming van het hele parlement? In optie te komen Absoluut, Jazeker. ja zeker. De regering heeft vanochtend naast die drie velletjes bewijzen hebben ze ook nog uh, documenten vrijgegeven. Het advies van de attorney general... en dat is, een beetje, dat is het wettelijke advies over, uh, dat, over de wettelijke basis... van een eventuele oorlog. Cruciaal onderdeel van het wettelijke advies... zelfs als de VN Veiligheidsraad militaire actie blokkeert... dan nog zijn wij gemachtigd om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Daar stellen ze wel drie voorwaarden bij. Uh, dat gaat dan over dat er uh, overduidelijk bewijs is... dat, dat, uh, dat de misdaad gepleegd is. Mm -hmm. uh, dat is daar een van, dat er een... Uh, uh, um, um dat het een beperkte actie zal zijn, hè? Mm -hmm. waarschijnlijk dus met kruisraketten. Nou, de regering zegt dat al die voorwaarden zijn voldaan. Dus in principe hebben we niet die toestemming van de VN-veiligheidsraad nodig. Nou ja, dus wat de Amerikanen vandaag zeiden... Van als die juridische basis er moet komen, dan, dan zorgen wij daar wel voor. Dat hebben de Engelsen eigenlijk al gedaan. Ja, dan, wat dat betreft zitten ze op één lijn. Oké. Okay. Ja, dus trouwens in Nederland is dat dus, We hebben ook zo'n adviseur in Nederland... die heeft vandaag ook een advies uitgebracht. En dat had eigenlijk haaks op het Britse advies. Dan zie je ook hoe, hoe moeilijk dat internationaal recht is. En dat is veel minder... Ja, uitgebalanceerd dan voor het nationale recht in Nederland. En die zegt eigenlijk van ja, zonder goedkeuring van de VN... heb je eigenlijk nooit een volkenrechtelijke uh, mandaat om in te grijpen. En vervolgens hmm. aan het eind van het advies wordt, wordt de deur wel op een kier gezet. Maar de, adviseurs, de juridische adviseurs in Nederland uh, zeggen dus... Uh, ja, doe het gewoon eigenlijk niet zonder uh, instemming van de Veiligheidsraad. Goed, nou, uitstel dus voorlopig nog geen afstel. Hartelijk dank Arjen van der Horst en uh, Joost Vullings. In de studio inmiddels een grote hoeveelheid uh, muzikanten. En uh, recht tegenover mij, Freek de Jonge, die over 35 minuten 69 wordt. Um, is dat ook de reden dat je hier bent? Nou ja, met het oog op morgen toch? Ja, daarom. Zelden ja. is de titel zo uh, van toepassing geweest. Ja, maar ik begreep, want uh, je, je gaat zo meteen zingen, vandaar al die muzikanten. Ik, ik begreep dat je een... Lied heb gemaakt, ook voor je eigen verjaardag, of niet? Ja, ik feliciteer mezelf eens een keer. Ja, je dat dacht is... dat niemand anders gaat voor nou, me zingen, dus dat ik het steeds ook. minder. dat wordt steeds minder. Dus ik <laughs> denk, laat ik mezelf eens van harte feliciteren. En daar het Nederlands publiek genoegen mee doen. Uh, iemand bracht mij uh, bij het lied Forever Young van Bob Dylan. Dat kende ik natuurlijk wel uit, ja. het, uit het verleden. Maar ik, ja, opeens zet ik me aan de vertaling. En uh, het, het deed mij op een wonderlijke manier denken in zijn is een directheid en openheid aan... Uh, wees niet bang, je wenst, je wenst de mensen allerlei prachtig mooie dingen toe. En vooral de eeuwige jeugd. Ja, ja. En, uh, nou oh, ja. Want die wens je dus niet jezelf toe. Want dat nee, nummer nee, dat is nee, een nee, vader nee. die ik, tegen ik, zijn ik zoon zingt. Ik, ja, ja. Nee, ik, wens, ja, ik ik, zing het ook voor, voor, voor de wereld. Okay. Zo is de paus... Voor, voor, voor de wereld ook dingen zegt. Ja. En je liep toevallig tegen dit nummer aan? Of iemand reikte hier het jaar? Nou, aan? we waren op de parade en uh, Eddie B. Ware van de, van de vroegere house rockater en tegenwoordig van rockater die vroeg of ik in zijn programma dat wilde zingen. Daarom ging het ook vertalen. Uiteindelijk bleek dat ik één coupletje tussen zijn dochter en hem in moest zingen in het Engels. Dus dat is allemaal niks geworden. Okay. <laughs> maar toen had je het die Toen had ik de vertaling ja, ja, wel ja, ja. al. Ja, Zo gaat het. En, en welke versie? Want het, het, het komt van een LP uit het jaar 70, Planet Waves. En er staan twee versies op. Een mooie belletachtige en een instrumentale snellere. Welke ik heb je genomen? Uh, ik, heb gewoon, uh, ik, ik heb gewoon het uh, akkoordenschema genomen wat ik uh, kreeg uh, via uh, het internet. En daar ben ik toen op gaan, uh, op gaan zingen. En of dat nou de eerste of tweede versie is, dat zou ik niet precies... Ik heb wel een hele hoop versies gehoord, hoor. Ik heb wel uh, de Pretenders en John Bias en Dylan zelf. En, uh, maar van... vra dan vraag ik het even aan Tim Knol. Welke versie is het geworden, vind jij? Uh... De rustige versie. De rustige ja. versie, oké. Okay. Oh, is er nog een opgebonden versie ook? <laughs> ja, daar opent, oh. de tweede, daar opent de tweede kant oh, van Planet oh, ja. Wave mee. Ja. Um, ik, ik zei al, Tim Knol, ik zie de mannen van Tangerine. Uh, wie, wie ik zie je vrouw Hella. Uh, wie zitten er nog meer in de band? Uh, nou, de leider is uh, Rijer Zwart. En uh, dan is uh, op de accordeon Maurits Fonse. En slagwerk Rowin Tetero. En zij zijn zij met z'n uh, drieën... Uh, Samen met uh, gitarist Jan van Bijnen op het ogenblik... de small band die mij begeleidt. We zijn zaterdag op de uitmarkt. Heel goed. En misschien zijn uh, de gebroeders Brinks daar ook wel. De ten, Tangerine dus. Ik, moet, tangerine, ik, ja, ik ja. weet niet onder welke naam. Nou, maar... ja, Tangerine. Brinks geeft mij wel een veilig gevoel. Ja. <laughs> goed. We gaan luisteren naar uh, Freek de Jonge... met zijn versie van Dylan's Forever Young. Als u het wil zien, kunt u dat doen via de webcam op radio1.nl. Behoeden, dat wat je wenst voor de vervuld Dat de mensen voor je zorgen Zoals jij voor anderen zult Ach je als de sterren stralen Zonder hoogmoed schone schijn En dat jij vooral voor altijd Dat rechtvaardigheid je leiden, dat je nooit voor leugens zwicht, mag de waarheid je kompas zijn, mag je omringd worden door licht. Mogen je moedig zijn en dapper, recht op, sterk zonder chagrijn, en dat jij vooral voor altijd. Hey, we'll be staan op goede voet. Stevig in je schoenen als er iets veranderen moet. Mag je hart vol vreugde zingen op een meezingbare vrij, En dat jij vooral, voor altijd. Spreek de jongen, de eerste gast op zijn eigen verjaardag. En zometeen nog een nummer en uh, dan hoort u deze band. gelegenheids Maar klinkt niet minder, daarom bent nog een keer. Wij gaan weer een van onze politieke talenten uitzwaaien. Vanavond is het de beurt aan Peter Oskam van het CDA. De komende dagen hoort u nog persoonlijke afscheidssprekken... met Stientje van Veldhoven van D66 en met Mark Verheijen van de VVD. Maar nu dus, goedenavond, Peter Oskam Meneer Oskam, goedenavond. Ik hoor u niet. Ik hoor u heel goed. Ja, u hoort mij wel en nu hoor ik u ook. Goedenavond, meneer Oskam. Goedenavond. Ja. U zit namelijk in Leeuwarden vandaar... en u zat onder een knopje waar vermoedelijk geen Leeuwarden bij stond. Um, u had daar vanavond een fractiebijeenkomst he, in Friesland. Ja, we hebben een tweedaagse, donderdag en vrijdag. En uh, daar uh, stemmen we met de fractie af uh, voor het nieuwe kamerseizoen. Is het gezellig? Het is hartstikke gezellig. Ja, want de stemming zit er goed in bij het CDA. Gaat goed? Ja, iedereen heeft er weer zin in na het recess. En uh, ja, we hebben gewoon goede hoop dat, uh, dat het beter zal gaan het komende jaar. Beter met? Met het CDA, maar ook met Nederland. Met Nederland, ja. En daar, daar gaat het CDA een grote rol in spelen natuurlijk, hè. Wij, uh, wij gaan het wel proberen. Wij uh, gaan morgen praten over een tegenbegroting. En daar zullen we binnenkort uh, ook mee komen. Goed. Ik ga heel even dit gesprek, terwijl we net verbinding met u hadden... toch weer onderbreken. Want Arjan van der Horst die zit in Londen nog steeds de stemming te volgen... daarover die, uh, dat voorstel van de regering uh, over ingrijpen in Syrië. Arjan, ik begrijp dat de stemming inmiddels is geweest... Ja, de stemming is geweest. De eyes is 272, dus 272 lagerhuisleden hebben voorgestemd. De No's, de Nee's, dat zijn er twee... 185. En dat betekent Zo. dus dat Cameron verloren heeft. De Zelf motie in zijn die zijn hij had ingediend. Dus, ja. Zelfs in zijn eigen partij zijn er dus genoeg uh, parlementariërs geweest die hebben tegengestemd. Je zag het een beetje aankomen. Op Twitter in mijn timeline zag ik al verschillende conservatieve parlementsleden dat ze uh, gezegd hadden dat ze tegen hadden gestemd. En dat is toch wel enigszins verrassend. Want zelfs in deze afgezwakte vorm... deze motie in afgezwakte vorm... Mm -hmm. is Cameron dus niet ingeslaagd... de handen op elkaar te krijgen. En dat zegt wel wat over volgende week... als die tweede definitieve stemming gaat plaatsvinden... over militaire actie. Want dat gaat waarschijnlijk veel moeilijker worden voor Cameron. Ja. Dus hij zal echt zijn best moeten doen... om zijn lagerhuis te moeten overtuigen... er zal veel harder en duidelijker bewijs op tafel moeten komen... dat de Syrische regering verantwoordelijk was voor die gifgasaanval, anders zal het niet gebeuren. In principe kan Cameron de wens van het parlement negeren. Dat is, zo, is, zo werkt het Britse recht nu eenmaal. Hij heeft de zogeheten royal prerogative. Dat betekent mm -hmm. dat hij het laatste woord heeft over de inzet van militairen. Het is dat... onwaarschijnlijk dat hij gaat doen... dat ja. hij zonder die meerderheid van het lagerhuis zal besluiten... tot uh, militair ingrijpen. Ja. Oké, okay, bijzonder. Dankjewel, je van der Horst. Meneer, meneer Oskam... U... Het is uw portefeuille niet, dat weet ik. Maar uh, verrassende uitslag, toch? beetje wel, ja. ja. Ja, Ik denk dat Amerika er niet blij mee is. En ik denk dat uh, Cameron ja, misschien toch de situatie een beetje heeft onderschat. Ja, ja. Goed, um, we doen iedere, week, uh, iedere dag deze week hetzelfde... met de andere uh, politieke talenten die wij de afgelopen tijd gevolgd hebben... en vanavond uh, uitzwaaien. We luisteren even naar een compilatie van uw optredens in het afgelopen jaar. Mensen denken natuurlijk omdat ik rechter ben geweest dat ik heel erg zo'n zo kamergeleerde ben. Dat ben ik zeker niet. Ik ben heel praktisch ingesteld en ook resultaatgericht. Dank u wel voorzitter. Shisha is een opkomend fenomeen in Nederland. Ja, ik ben opgegroeid in volkswijk in Den Haag. De conclusie was dat het een goedkope druk was, dat je die naar believen kan mengen met andere stoffen. Ik vind het leuk om met mensen te praten. Ik vind het ook leuk om te vertellen wat mij, wat mij drijft. En dus ik heb geen moeite om dat voor het voetlicht te brengen. Het was een Griekse junk die vertelde dat hij levensgevaarlijk ziek was. Dat hij binnen een half jaar zou overlijden na het gebruik van die shisha. En dat die substantie ook 24 uur werkt. En dat je dan de meest gekke dingen kan doen en moord kan plegen. En dat niet meer weet.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 Een beetje dark, dark ruimtes. Niemand kan daarbij. Ik was daar met de politie. En toen de politie in uniform binnenkwam, toen ze een beetje de hele tent leeg. Dus dat geeft ook wel weer te denken. Ja, um, tevreden over deze fragmenten, had u ze zelf ook zo gekozen, denkt u? Nou, ik denk dat het wel een goede draad is van uh, wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Ja. Ik heb uh, natuurlijk hoogtepunten gekend, maar ook, uh, ook mindere punten. En die uh, Sisha, ja, dat was natuurlijk. Uh, niet heel plezierig om dat op die manier mee te maken. Nee, want ik, ik leg het nog even uit. Er was een kwestie van een, een Griekse druk die gevaarlijk zou zijn... en die heet Sisa. En u, u had dat een beetje door elkaar gehaald met Shisha's. Dat zijn waterpijpen waar vrij onschuldige appeltjes tabak in wordt uh, gerookt. Maar u, u, u dacht even dat het hetzelfde was, hè? Nou, ik dacht niet helemaal dat het hetzelfde was... maar uh, ik heb me daar wel in vergist. Terwijl uh, Griekenland is natuurlijk een hele gevaarlijke druk. Dat is eigenlijk een soort crack... Het klopt dat in Nederland uh, het gaat om een waterpijp. Maar wat daar nou precies in wordt gerookt, daar maken we ons wel zorgen over. Maar ah, appeltjes te het... vaak, hoor. Nou, dat, dat, uh, uh, dat weten we nog niet zeker. Er wordt nog onderzoek naar gedaan, maar als ja. je vraagt aan de eigenaren wat het is... dan zeggen ze van, nou ja, het is geen tabak, hè, dat is het niet. Het is een soort chemische substantie, maar wat het nou precies is, dat weten ze ook niet. Ja. Maar do doet u nou eigenlijk wat u toen ook deed? Namelijk nee, nee, nee, niet nee, nee, eens nee, nee. meteen toegeven dat u het mis had en zeggen van... ja, nee. nee, maar het is toch gevaarlijk spul wat er in die pijpen zit. Nee, dat weet ik Ik weet niet of het gevaarlijk spul is. Oh. Het is, het is uh, wat minder gezond. Uh, maar uh, niet in de vorm van krek natuurlijk. Het is gewoon uh, ja, een soort chemische substantie, hmm. maar niet dat je daar heel ziek van wordt of gek van wordt. Dus nee, ik heb me vergist tussen die twee shisha's, ja. dat klopt. Okay. Dat geven we nog steeds toe. En, en, u, en, en u was juist ook een beetje binnengehaald, omdat u, uh, u bent rechter geweest, maar u zei zelf ja. ook al van, ja, ik weet hoe het werkt op straat. U, u ja. was binnengehaald, als een beetje streetwise, dus dat kwam ook niet heel goed uit natuurlijk toen. In dat geval kwam het niet goed uit, maar uh, in andere gevallen weer wel. Ja, want wat is er goed gegaan? Nou, wat er heel goed is gegaan is dat we de bezuiniging op uh, het gevangeniswezen... dat we die uh, terug hebben kunnen brengen. Uh, staatssecretaris Steven moest 340 miljoen bezuinigen op gevangenissen. Dat betekent dat er uh -huh. veel gevangenissen dicht gingen. En uh, dat er uh, 3500 man aan personeel uit moest. En dat hebben we terug kunnen brengen tot de uh, tot kleine 2000 man... en wat minder gevangenissen die uh, nu... Uh, ja, dus u was ook heel blij toen met uh, al die demonstraties van uh, het gevangenispersoneel. Want dat heeft ook wel behoorlijk geholpen toen. Hè? Dat heeft zeker geholpen. De kamerleden hebben natuurlijk ook veel gevangenissen bezocht... om te kijken van wat de specifieke uh, uh, kwaliteiten van gevangenissen zijn. Want er is vaak toch een, een, een verschillend regime. Uh, ja, en natuurlijk en, en die werkgelegenheid is belangrijk... maar een stukje veiligheid is natuurlijk ook belangrijk... als de rechter zegt iemand moet naar de gevangenis... Dan, uh, dan wil Nederland natuurlijk niet dat een ambtenaar op het ministerie zegt: Nou, doe maar een enkel band. Nee. U, u zei uh, aan het begin, toen, toen we iedereen ook natuurlijk uh, gevraagd hebben wat hij wilde bereiken, dat u graag herkenbaar wilde worden. Ons, onze Haagse redactie vindt eigenlijk dat dat nog niet zo heel erg gelukt is. Dat u nog niet heel erg een herkenbaar CDA-gezicht bent geworden. Wat, wat vindt u zelf? Nou, Ik vind dat ik daar uh, redelijk in geslaagd ben, maar nog niet uh, goed genoeg. Uh, belangrijk is natuurlijk dat je dat je, uh, je punt kan maken. Dat vind ik vrij lastig. Als oppositie heb je minder spreektijd, uh, bijvoorbeeld bij de begroting. Uh, je bent ook minder interessant voor de pers... omdat het toch vaak is uh, wat de VVD en uh, de Partij van de Arbeid gaan beslissen, want zij uh, stemmen uiteindelijk... als zij allebei voorstemmen, dan krijgen ze toch hun zin in de Tweede Kamer. Ja, ben je toch iets minder interessant voor de, voor de pers. Ja. Aan de andere kant moet ik ook uh, de hand in eigen boezem steken. Ik kan daar zelf ook uh, actiever in zijn. Ja? Uh, ja, dat is ook zo. Uh, alleen, uh, zeker in zo'n eerstejaars Kamerlid... Ja, moet je heel veel dingen tegelijk leren... En ik kwam niet uit de politiek, dus wat mij betreft... Uh, moet ik en moet ik de partijen tevreden houden, ik moet mijn fractie tevreden houden... maar ik moet ook in de commissie van Justitie moet ik, uh, nou ja, mijn dingen doen. Ja, dus, maar, maar we gaan het komende jaar meer van u zien dus. Ja, zeker. Maar er komt wel een, een kleine verandering in. Want ik zit ook in de parlementaire enquêtecommissie over de woningcorporaties. Kijk. En vanaf 2014 zal ik me daar bijna uh, voelt daar mee bezighouden een aantal maanden. Ja, daar bent u blij mee, denk ik. Want dan komt u goed in beeld, of niet? Dat denk ik wel, maar ja. het gaat niet zozeer om het in beeld komen. Het gaat erom dat wij gaan uitzoeken wat er nou allemaal mis is in de wereld van die woningcorporaties. Ik denk dat Nederland daar uh, nou ja, toch wel nieuwsgierig is hoe dat dan uh, verder moet. En we zullen ook met uh, aanbevelingen komen. Dus ja. wat, wat, wat mij betreft is het wel iets wat ertoe doet. En hebt u het afgelopen jaar ook wel eens gedacht, was ik, was ik maar econoom geworden? Want het, het gaat niet echt over justitie hè, op het ogenblik. Nee, justitie is niet het uh, meest uh, hotte item. Uh, het gaat natuurlijk eigenlijk meer om uh, werkgelegenheid, de woningmarkt en de zorg. Dat zijn de dingen die uh, mensen in Nederland bezighouden. Maar goed, veiligheid is ook belangrijk. En uh, de komende bezuinigingen van 1 miljard op justitie... die maken die, uh, die veiligheidsketen uh, er niet beter op. Nee. Wat is het grootste doel voor het komende jaar? Nou, de bedoeling is dat we toch rondom de begroting nog eens kijken... Of het, of het allemaal wel 1 miljard moet zijn wat er op justitie bezuinigd moet worden. En of het niet... Het, over de... raad, het moet minder. Nou, dat zeg ik niet per se, want ook het CDA vindt dat er bezuinigd moet worden. Aha. Maar um, we hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan die strafrechtsketen. De politie versterkt, de nationale politie is uh, er gekomen. Maar bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, die uh, liggen behoorlijk onder vuur... omdat er heel veel dingen misgaan. En die moeten nog eens een keer 134 miljoen extra gaan bezuinigen. Nou, dat geeft natuurlijk uh, fricties. En dat zijn de dingen die we met, uh, met opstelten en teven gaan bespreken het komende jaar. En dan gaan we Peter Olskam horen. Zeker. Oké, okay. hartelijk bedankt. En ook voor, voor het meedoen hier, uh, hier in het oog. Ja, um, heel graag gedaan. En wij hebben de band weer uh, in afgeslankt vorm, weliswaar. Maar uh, wat gaan we nu horen, Freek? De eerste keer van uh, de laatste CD Zonder.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 Een jacht en zee mee op onverwacht, liefde doet zeer. De eerste keer dat wij daar liepen, hand in hand, puur opgevonden, op verstand jij links van mij, ik rechts van jou al tien minuten eeuwen. Week liefde, maar een kleine tijd, een antwoord op versmilde tijd, ligt als een veer. De eerste keer, die eerste keer, niet mama's kleine jongen meer. In de huiskamer gedanst worden. O oh, Darling, save the lands for me. We lopen samen langs het strand, met links de zee en rechts het zand.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 Die eerste keer, niet mama's kleine jongen meer. Die eerste keer, die eerste keer. Hotel. Spreek de jongen en bent Volgens mij ook te zien op de Uitmarkt, toch? Ja? Zaterdag, opening. Zaterdagmiddag. Zaterdag, zaterdagmiddag, opening Amsterdam op de Uitmarkt. Goedenavond, K. Schippers. Hallo. Uw nieuwe boek, dat uh, morgen verschijnt. Ja, eigenlijk past dit liedje daar heel goed bij, hè? Ja. De eerste keer. Ja. ja. ja. ja. Wat een, een, een autobiografische verhalenbundel, kan ik dat zeggen? Dat zou je kunnen zeggen, ja. Het, is, uh, het was een bundel waar ik mee... Ik, ik heb... Uh een tijdje workshops gegeven in Brussel, twee maanden. Ik was daar uitgenodigd om dat te doen aan studenten, voornamelijk filmstudenten. En was bezig om een boek samen te stellen met verhalen. Hmm. Toen, ja, je zou kunnen zeggen, het leven greep in. Want twee van mijn beste vrienden, die stierven in die tijd. Henk Bernlef en G. Brands, de kinderboekenschrijver... met wie ik heel veel had gewerkt, hmm. tijdens het bij Barber opgericht. En uh, nou, dat besluit je niet eens. Ik vond dat ik iets moest... Doen. Dus ik ben die bundel die nog half, in uh, half hing in zijn uh, skelet, zou je kunnen zeggen, heb ik geopend om voor verhalen die over hun gingen en over Brussel. Dus ja. je krijgt eigenlijk een, een vrij nauwkeurig verslag van iemand die een verhalenbundel aan zijn samenstel is en het roer enigszins omgooit om wat hem me het meest beroert in uh, het boek onder te brengen. En de titel is voor jou. Ja. En het is ook voor jou, voor mijn vrienden, voor natuurlijk iedereen die het leest. Maar ja. het is wel heel sterk op hun gericht. En aan het slot. En nou, nou, bent, nou bent u een secuur uh, woordgebruiker. Ja. <laughs> en dan lees ik voor jou. En dan denk ik, waarom niet voor jullie? En dan, aan die titel zit een aardig verhaal vast. Het heette eerst Echt iets voor jou. En euh, zoals je vaak naar een telefoon toe loopt als er iets gebeurt... je denkt, dat is iets voor Henk of dat mm -hmm, is iets voor Gerard. Mm -hmm. Maar om iets te vertellen, maar dat kon niet meer. Want, en toen bleek dat die titel al bezet was door Thomas Verbocht. En die Aha. had al een titel, of zeven jaar eerder toen dacht ik, ik knip die eerste twee eraf. En dat is eigenlijk ook, er komen veel songteksten in voor. Voor you, voor jou. Mm -hmm. Dat eh, dekt mm -hmm. eigenlijk de inhoud ik ja. mooi vond ik. Ja. En dat, dat echt iets voor jou, dat, dat geeft dan ook heel erg weer... wat u deelde met uh, G. Brandsen en, en Bernlef Namelijk dat u elkaar inspireerde. Op, ja, op, op, op, op die manier. Door te zeggen, dat is echt iets voor jou... Of, ja. Ja, ja, zo hebben we de, in Thijs of Barber dan... dat hebben we opengesteld voor alle soorten teksten die uh, er maar... Best, Want dat hebt u met z'n drieën opgericht? Met z'n drieën, maak bestaan. Mm -hmm. Dat kon net zo goed een gebruiksaanwijzing zijn... bij hoe je een blikje openmaakt... of een, uh, een uh, gedicht van een kind dat je vindt van alles kon het wezen. Dat hebben we samen gedaan, nou, dan zijn we allemaal onze eigen weg gegaan. Hmm. Maar uh, het is een groot verlies. En dat moest... Maar ik wil zeggen dat aan het eind, ja. ik, als ik aan het schrijven ben... vond ik dat ze, ik ze iets anders moest gunnen dan alleen de dood. Wat toch iets plat en ordinairs heeft en wat ik mijn vrienden ook niet gun. Ze komen gewoon echt het boek binnen op het eind. Dat vond ik ja. heel mooi. Ja. ja. Nou, of ze tot leven komen, moet iedereen zelf maar zien. Maar ik vond dat ik het voor ze op moest nemen. Mm. De dood is ordinair mm. en plat. En wij hebben het niet gekozen, dus dat overkwam hen nou. Ik vond dat ik daar een correctie op moest aanbrengen. Ja. En dat hebt u gedaan door... U, u, u laat ze, terwijl u in Brussel aan het werk bent... zowel die, die workshops, maar ook aan de verhalenbundel aan het werk... Laat u, ze, u, laat, u laat ze meelezen eigenlijk, hè? U laat ze uh, het manuscript inlopen. Ze ja. komen binnen in de, in de ruimte waar ik zit... Ja. En uh, dat kan je als schrijver nou bewerkstelligen. En zij hadden het als Dat wat natuurlijk ook heel erg grappig is... leuk gevonden om zich over mijn werk te buigen zonder dat ik het weet. Wat is hij nou aan het maken? Ja. Zeg, haal eens een biertje, zo het gewone geklets wat je onder elkaar ook had. Met een map met uw stukken. Met een map met mijn stukken, ja. Ja, ja. ja. Nou, nou, vond ik het mooie. U, u begint het boek met een, een inleidende tekst... waarin u met uw vrouw in de auto ja. zit... En dat is nog lang voordat u naar Brussel gaat. En daar zegt u al, ja, ik, er ontbreekt nog wat aan. Ik heb, ik heb dingen nodig. Ja. En die dingen die u nodig hebt, dat zijn uiteindelijk uw vrienden geworden... die u geholpen hebben ja. om het boek te maken. Precies. Maar tegelijkertijd is dat ook gewoon gebeurd. Dat is nou staan dat ze, over het, uh, dat ze het verhalen zijn over kijk en toeval. Ja. Daar heb je eigenlijk geen hand in. Nee. Je bent iets van plan. Ik vind wel eens dat uh, uh, uh, tussen verhalen zit een soort gat. Een grootvader van mij, daar heb ik veel aan gehad... die was voor het eerst aan de bioscoop en die zei... er loopt iemand op het strand en even later zit hij een pijp te roken. Maar wat gebeurde er in de tussentijd? Dus ik Ja, wat gebeurt er nou in de tussentijd... tussen twee verhalen waar meestal niks is... Daar moet ik iets mee vullen. En het werd Brussel en het werd, jammer genoeg, het verdwijnen van mijn vrienden... die ik toch heb geprobeerd iets te gunnen in dit boek... Dan anders is wat anders is dan de dood. Ja, maar het is dus op een vreemde manier ook iets... wat uw vrienden u nog weer gegeven hebben. Ja. ja. Dat is toch wonderbaarlijk, of niet? Dat is een, dat is, eh, daarom we, eindigt het ook in een ballon. We stijgen op met z'n drieën in een, in een luchtballon... en gooien wat ballast. Oude nummers van Barber, behangstalen, amateurkiekjes eh, naar beneden. En we zijn daar met z'n drieën. En de lezer moet zelf maar uitmaken eh, wat hij daarvan maakt. Ja. Kunt u uitleggen uh, wat, wat u precies uh, deelde met, met, met Brands en BRLF? Het gaat... Ja, ik wou zeggen, het gaat over een manier van kijken... maar dat is, het gaat eigenlijk over een manier van zien. Want kijken is waarschijnlijk alweer te bewust. Is, da, is dat wat u, wat u deelde? U laat Baudelaire zeggen ergens uh, in uw boek... Het, het vluchtige bestendig maken. Er gebeurt iets en eigenlijk let niemand erop. Nee, wat ik met hun deelde, dat je eigenlijk... dat alles staat open. Je kan, je kan letterlijk met alles uh, iets doen... Zoals Bernd de, de, de, de kunstenaar Menolay zei, met niets kan iedereen alles doen. En dat deelde ik met hen en hun. En dat hebben we in Barbara opengegooid. En ik denk dat die geest, om Johnny van Doorn te parafraseren, hier ook nog in voor jou waait. Ja, ja zeker. Um, hoe, hoe werkte dat bij Brands bijvoorbeeld? Kunt u dat zeggen? Nou, eh, wat een grote rol erin speelt, uh, is... Uh, de muziek, de jazzmuziek die wij in de jaren 50 allemaal hebben gehoord... van Thelonious Monk tot Armstrong, tot Alfred Cell tot Billie Holiday. En Gerard had, was een, had de charme van het lui zijn. Het was, was een enorme luie auteur die niet veel heeft gepubliceerd. Maar toen hij ziek, uh, ziek was, uh, in het, toen hij in het ziekenhuis lag... zei hij tegen mij, ik hoorde van een andere kamer... Uh, ik hoorde... Uh, nee, hij, hij hoorde dierengeluiden... Eerst een koe, dat is nou niet zo gek, dat kan een ziekenhuis waarbij waar liggen. Maar ook uh, leven en uh, panters. En, en hij, hij meldde zich bij, de, uh, bij een verpleegster. En die zei: Dat is een patiënt naast u, die doet die dieren na. Nou, dat, dat, en later had hij in, in Thailand had hij gezien hoe een paar monniken bij een opgezet kind een paar snoepjes neerlegden. Zodat het, ja, dat soort beelden. En ook een olifant met aan zijn staat een achterlichtje in het donker. Dat zijn beelden die eeuwig opgaan... en meer zeggen dan dat ik dat uit zou leggen. En Bernlef mag zelf spelen in Brussel. Die treedt nog op. Hij speelt daar als Bill Evans, zijn grote uh, favoriet. Ja. Ik, ik vond het uh, allemaal uh, prachtig bij elkaar komen. Ik We met heel veel plezier gelezen. Hartelijk dank. Kans Schippers. Ja. Het is vijf voor 12. Ja, u heeft de beelden vandaag vast gezien. Israëlische militairen die uh, in een bar in Hebron uit hun dak gaan dansen op de schouders zitten van uh, Palestijnse jongeren. Op dit deuntje. hop, hop, hop, Ja, goedenavond, professor David Pinto. U hebt zelf in het uh, Israëlische leger gediend en u vocht mee tijdens de Zesdaagse oorlog. Um, mooi, hè? Die, die, die vrede op uh, zo'n kleine schaal. Tegenstanders die met elkaar dansen. Zou je denken? hè? Ja. Met de ogen, met de bril van het Westen, in de mooie zon in, uh, in Nederland, Vredig Nederland, ja. denken van oh, dat is wel leuk. Maar schijn bedriegt, want uh, het is echt een zeer onverantwoorde stap, wat ze dan even. Oh ja. en ik sta volledig achter de... Als ik hun commandant was, zou ik hun ook schorsen. In, uh... Want ze zijn geschorst, ja. Daar bent u het mee eens? Ja, helemaal. helemaal. Want dit is zo onverantwoord, zo gevaarlijk. Het is veel meer geluk dan wijsheid dat zij goed er vanaf zijn gekomen. Voor hetzelfde geld waren zij gewoon echt gelincht, zoals vroeger was gebeurd... met twee andere soldaten in de westelijke over. Het is onverantwoord. Ze weten dat die plek bezocht wordt, met name door Hamas-anhangers. En Hamas doen we niets anders dan de hele joods Israëlische volk zee indrijven drijven. En dan komen soldaten uit Israël, dan, ja... Puur wonder. Puur wonder dat ze goed vanaf zijn gekomen. Heel onverantwoord. Ik vond het er, Zij... er zo mooi uitzien, die jongens die samen plezier maken. Ik werd er, ik werd er echt blij van, eigenlijk. Ik, ik snap het nogmaals met, met, met de brief van vanuit hier. Vrede in, in, in, in, in leuk, in een in, in, in, in, in, in land zonder oorlog. Maar vergeet niet dat het een stad van oorlog is. Hmm. En daar, bovenop, daar komt ook een bovenop. Ik feit dat. Anders dan in het Westen, in deze omgeving, geldt van... de helderheid is ontzettend belangrijk. Je bent vriend of vijand, je bent goed of slecht. Maar er is niet iets van, ach, een beetje vrede met elkaar, een beetje nou, dans met elkaar. Nou ja, jammer. Weer een, weer een, weer een illusie minder. Hartelijk dank, uh, meneer Pinto. Um, wij hebben Freek nog even uh, teruggeroepen. Goedenacht, vrienden.